We hebben natuurlijk het, uh, het uh, identificatieteam, het RIT, en we hebben de USAR, uh, Urban uh, Research en Rescue uh, Team. Dat is, heel, uh, dat is een heel uh, goed team. En die zijn natuurlijk beschikbaar, maar we wachten natuurlijk af tot dat daar een verzoek voor wordt gedaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zojuist een ander crisistelefoonnummer ingesteld voor mensen die contact zoeken met familie en vrienden in Japan. Het nieuwe nummer is 070-348-7770. Onderhandelingen over de verkoop van Organon in Os zijn niet helemaal van de baan. Het Amerikaanse moederbedrijf van Organon wilde niet verder onderhandelen, maar daar waren de bonden en de raad van commissarissen het niet mee eens. Ze stapten naar de rechter en die heeft besloten dat Merck terug moet naar de ondernemingsraad.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 Duitsland wil eerst weten wat de Arabische Liga en landen in de regio ervan vinden. Pas daarna moeten wij in Europa een definitief standpunt innemen, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle. Rutte en Westerwelle zijn bij een EU-top in Brussel. Vanmiddag staat de situatie in Libië op de agenda. In de ontwerpslotverklaring wordt Gaddafi opgeroepen om onmiddellijk op te stappen. Portugal gaat verder bezuinigen op de gezondheidszorg, sociale voorzieningen en infrastructuur. Dat is volgens de regering nodig om het vertrouwen van financiële instellingen te herwinnen. Portugal moet een heel erg hoge rente betalen op zijn staatsleningen. Als het niet lukt om die naar beneden te krijgen, moet het land noodsteun aanvragen bij de EU en het IMF. De nieuwe bezuinigingen komen neer op bijna 1% van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort moet de komende jaren verder omlaag, van 4,6% dit jaar naar 2,5% naar 2 in 2013. Irene Wust heeft in Insel haar tweede wereldtitel veroverd. Na de zege op de drie kilometer gisteren won Wust vanmiddag ook de 1500 meter. Voor Nederland werd het een historische middag. Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis veroverden zilver en brons. Johnny Davis werd wereldkampioen op de 1000 meter bij de mannen. Zilver ging verrassend naar Kjeld Nuis. Stefan Groothuis werd derde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 Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging, zoals op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel staat 5 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Op de A16 Rotterdam Breda staat voor de Van Briedendorpbrug 4 kilometer file. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk op de parallelbaan. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. De weg is bij de brug bij Gorkum dicht. En er staat inmiddels 12 kilometer file. Verkeer van Breda naar Gorkum kan beter omrijden via de A16...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 Zes minuten over vier u luistert naar een uitzending over de aardbeving in Japan. Vanochtend werd het land getroffen door een beving van 8,9 op de schaal van Richter. Schade aan gebouwen, maar ook een tsunami en een waarschuwing voor een tsunami elders langs die grote oceaan. En we volgen ook uh, de vijf kilometer in Insel bij de WK-afstanden. Maar we beginnen in Tokio, waar het nu net na middernacht is. Daar woont en werkt Bas van Halder. Een uh, ja, goede nacht zeg ik dan, hè, meneer van Halder. Um, wat heeft u ervan ja, gemerkt? Uh, nou, ik zat in een, uh, in een meeting met cliënten en ik uh, begon op een gegeven moment een beetje te schudden en ik keek naar, uh, naar de cliënten, het waren Japanners, en ik vroeg nou, uh, is dit nou een, uh, een normale aardbeving? En toen dachten ze eerst nog van wel, maar ik begon steeds harder te schudden en uh, de gezichten begonnen wat te betrekken, <laughs> dus op een gegeven moment had ik wel door dat het, uh, dat het niet heel erg goed ging. En uh, best wel ernstig was. Het uh, gebouw ging heen en weer. Ik, uh, de, ik hoorde kasten omvallen in uh, de kamers ernaast. Uh, ik, ik zag dat de treinen meteen stopten. Dat was mijn eerste ervaring. Ja. Uh, mijn tweede ervaring was dat ik vervolgens het gebouw niet uit kon. Behalve via de trap. Want, <laughs> want uh, laat me zeggen, de meeting werd toch afgebroken en u probeerde het gebouw uit te komen. We waren eigenlijk wel een beetje aan het einde van de meeting, dus uh, we wilden ook wel graag weg. We hadden daar al een, uh, een dik twee uur gezeten. En toen wilden we natuurlijk naar buiten toe, maar de liften die, uh, die springen automatisch op het uh, niet functioneren op het moment dat er een, uh, een aardbeving is. En bij mij in het gebouw waar ik nu zit en waar ik woon, daar functioneren de liften nog steeds niet. Um, en de gebouwen zijn hier redelijk hoog, dus dat is niet echt een uh, ideale situatie. Nee, dan zijn het heel wat trappen die je op moet, uh, of af, ja. af moet. Maar um, u bent wel buiten gekomen? Ja, uiteindelijk wel. Gewoon via de trap dan. Oké, okay. en dan was u buiten. Uh, wij horen van allerlei mensen dat uh, het heel lastig was om een taxi uh, te krijgen. Moest u lopen? Ja, ik moest lopen. Er waren geen uh, treinen, er waren geen metro's. Uh, taxi's zaten allemaal vol. En nou ja, uh, lopen was denk ik sneller dan met de taxi. Um, dus het heeft mij drie uur gekost om, uh, om naar huis te komen. Ja, meneer Van Aldo, bent u bang geweest? Uh, nou, in eerste instantie niet. Maar als het voorbij is, dan begin je toch te denken van... nou, dit was wel heel erg heftig. Ja. En dan hoop je niet op een volgende schok. Ja. Maar die zijn er wel? Ja, dat zijn hele kleintjes. Oké. Okay. <laughs> het, het went snel, wou je zeggen. Nou ja... Uh, ik bedoel, de, de schokken die er nu nog zijn, voelen wij hier niet zo heel erg. Dus het er is een verhaal uh, zeg maar nou van uh, een oprichter. Of iets. Nou, is het net na middernacht bij u? Durft u te gaan slapen? Uh, ja. ja, ik zit in een, uh, in een goed gebouw. <laughs> het is een uh, nieuw gebouw en uh, heeft uh, hele goede aardbevingpreventie. Uh, dus in, in, in mijn kamer is er bijvoorbeeld, uh, afgezien van een cd rek die is omgevallen, is er verder niks gebeurd. Wrij uitbevingen bestendig. Nou, dan wens ik u een goede nacht. Dank u wel. Bas van Halder was dat vanuit Tokio. Ik heb trouwens nog even een bericht tussendoor. Het Nederlands rampenidentificatieteam. Dat staat paraat om naar Japan te vertrekken om hulp te bieden. Uh, dat is uh, zojuist bekend geworden. Volgens minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wordt wel gewacht op een verzoek. En pas als het verzoek binnen is, dan gaat het rampenteam. Uh, Mag ik dat even voorleggen aan de, de heer Blanken van het Rode Kruis die hier toch nog zit? Is, is dat een, een, een goede zaak? Natuurlijk is dat een goede zaak. Uh, we hebben nog geen enkel beeld van hoeveel mensen er overleden zijn door deze ramp. Uh, maar bij overstromingen uh, kunnen uh, lichamen overal terechtkomen. Soms ook moeilijk uh, te identificeren zijn. En Ik kan me voorstellen, als dat uh, gevraagd wordt door Japan, dat de Nederlandse overheid daarin bijdraagt. En er wordt ook intensief met het Rode Kruis ook samengewerkt? Nou, de, de, de lichamenidentificatie vindt niet plaats door het Rode Kruis... vindt plaats door de overheden. Ja, ja en we, de vorige keer zijn we met die honden naar Koma geweest... Hè? Dat, maar toen lag echt die hele stad in puin. Ja, ja precies. Dat soort dingen. Dat is het, uh, dat is het rampen identificatieteam. Um, we gaan even contact zoeken met de Verenigde Staten, Ron Linker. Um, wat kun jij zeggen over de richting die de tsunami nu neemt? Die zou richting Hawaii gaan. Klopt. Uh, wat weet jij er meer, er meer van? Nou, de, daar op de eilandengroep Hawaii komen de eerste meldingen binnen van hogere golven dan normaal. Uh, wat ik via de lokale tv daar kan zien is er geen zware impact. Een paar meldingen over schade, maar dan natuurlijk van een compleet andere orde dan in Japan. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld een bericht over een ongelopen, ondergelopen uh, parkeerkelders uh, waar de vissen achterbleven op het droge. En wat opvalt is de snelheid van het water. Luister naar deze verslaggever die het water letterlijk voor zijn ogen ziet reizen. I think we're seeing the water coming back in right now. We got to get to where we can move back. It looks like a river going back and forth. First it goes, hold on a second. Bob, It's back off. Sorry, we're backing off out of the parking lot now we don't want wet. Ja, wij hoorden hier die verslaggever die zich uit de voeten maakt. Omdat uh, het water met een uh, hoge snelheid. Dus uh, de golven komen met een hoge snelheid het land inwaarts en dan trekken ze ook weer heel snel terug. Dat is het gevaarlijk op dit moment uh, voor Hawaii. Daar is dus weinig schade te melden. Maar dat hoeft nog niet alles te zeggen. Want wat er gebeurt is dat die hogere golven die komen met een, met een interval van ongeveer een kwartier binnen. Dus golfslag, kwartier wachten, dan de volgende golfslag. Dus het, het kan zijn dat de echte hoge golven nog moeten komen. Uh, dus de, ook de tsunami- waarschuwing voor Hawaii blijft van kracht. Mensen moeten de komende uren nog op de evacuatieplaatsen blijven. Een vasteland? Ja, de Westkust, daar, daar richt het zich op. Hè. Dus uh, de staten Oregon en Californië. Dan met name het gebied rond uh, de, de plaats San Francisco. Daar worden de mensen op de stranden geweerd. Er is een waarschuwing aan uh, de ochtendjoggers. Hè, want het, uh, het wordt daar ochtend. Het is daar al ochtend aan het worden. Uh, mensen moeten niet op het strand gaan komen. En uh, uiteraard helemaal niet gaan surfen daar. Ja, Japan en Amerika hebben een hechte band. Mm -hmm. Heeft het Witte Huis al van zich laten horen? Ja, de Amerikanen hebben natuurlijk meteen hulp aangeboden aan Japan. Schepen van de Amerikaanse vloot zijn in gereedheid gebracht om te helpen. En uh, sinds de Tweede Wereldoorlog zitten er natuurlijk heel veel Amerikaanse militairen in Japan. Zo'n 40.000 op dit moment. Uh, die kunnen worden ingezet op verzoek van de Japanse overheid. Uh, dat verzoek uh, schijnt onderweg te zijn, maar daar hebben we nog geen bevestiging van gehoord. Althans niet hier in Washington. President Obama is vannacht uh, onze tijd wakker gemaakt en op de hoogte gebracht van de aardbeving. Hij heeft inmiddels uh, zijn medeleven betuigd aan slaggeven. Slachtoffers en nabestaanden. En uh, ja we hadden het net over Hawaii. Daar heeft hij natuurlijk een persoonlijke band mee. Het is uh, de plek waar hij geboren is. Hij gaat er ieder jaar op vakantie. Dus ook hij volgt de komende uren met bezorgdheid het nieuws daar. De Amerikaanse overheid is uh, in hoogste staat van paraatheid gebracht. en uh, Om een beetje een beeld te geven van uh, hoe uh, dat hier wordt uh, gezien. De woordvoerder van Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken... die kwam een paar uur geleden met een opvallende tweet. Hij zei... We hebben een positieve tsunami gezien in de Arabische wereld. Helaas is de tsunami in Japan van een hele andere orde. Goed, gaan we van de kust een beetje naar beneden. Gaan we naar midden- en Zuid-Amerika, naar Mayon van Rooyen. Mayon, uh, welke landen gaan er bij jou iets van merken? Nou, eerst natuurlijk Mexico, het noorden van Mexico. Hè, dat zit vast aan uh, Amerika. En, uh, maar ja, de, het is niet wat je noemt dat ze daar uh, echt uh, in, in staat van alarm zijn... Het enige wat er tot nu toe is gebeurd... is dat de president van Mexico, Calderon... een Twitterberichtje heeft uh, uit te doen gaan... Uh, dat je beter even niet naar het strand kan gaan daar. Ja. Uh, ja, Je ziet geen massale exodus. Je ziet geen mensen het land inwaarts trekken. Er is ook geen evacuatie uh, afgekondigd. Uh, er wordt gezegd, ook op die Twitter van de president... van nou, het zullen golven zijn van uh, 1 tot 2 meter hoger... dan we gewend zijn. Dus daar zijn ze niet uh, uh, echt... Uh, Onder de indruk nog, zeg maar. Oké, okay, Mexico uh, niet in paniek. Uh, maar dan gaan we verder naar het zuiden, uh, andere landen. Nou ja, kijk, het trek dan, hè, omlaag, omlaag, omlaag. Nou dan kom je dus eerst bij Ecuador, dat is, dat is al Zuid-Amerika. Uh, terwijl Guatemala en al soort landen, nou, daar, daar, daar hoor je niks van. Uh, daar komt het natuurlijk eerder, die zeggen helemaal niks. Maar dan opeens Ecuador. Daar heeft de president in alle kustgebieden nu al een evacuatie afgekondigd. Terwijl die pas over vijf, zes uur dan zou komen als die, komt, die golf uh, Maar goed, de president zegt als er niks gebeurt, uh, prima. Dan hebben we tenminste al onze voorzorgsmaatregelen genomen. En elk risico uitgesloten. En dan ga je nog verder naar beneden, krijg je Chili. Nou, daar is onmiddellijk... Al, al na nou, vannacht al de staat van uh, uh, alarm afgeroepen. En dat komt natuurlijk... Ze hebben eerder dit jaar een grote aardbeving gehad in Chili. Plus een tsunami. Dus mensen zijn daar nog steeds echt door getraumatiseerd. Uh, Paaseiland voor de kust van Chili is al helemaal geëvacueerd. En men is bezig in Chili, waar het dus echt pas heel veel later zal komen. Uh, ja, zij zijn mensen in, in, in staat van, uh, van alarm. En in Chili komt het uh, over vijf, zes uur pas? Zes, zeven uur pas zelfs vijf, zes uur is, uh, is Ecuador dus, en jullie en ligt nog lager. Oké, okay. maar goed, wel in de opperste staat van paraatheid. Dankjewel voor dit moment, Marjon, Marjon van Rooyen was dat. Dan gaan we naar het uh, schaatsen, WK afstanden. Het was een uh, oranje gekleurd, hoezo oranje gekleurd? Heel erg oranje gekleurd podium op de 1500 meter bij uh, de vrouwen. Jorien Voorhuis. Die kreeg vanochtend een belletje of ze wilde invallen van Marit Leenstra... want die was ziek of ze wilde invallen op die 1500 meter. Ja, is goed zo, Jorien. En zie je daar, ze pakt brons. Jeroen Stekenburg. Jorien, gefeliciteerd. Vanochtend nog reserve. Dit had jij niet kunnen denken? Nee, dit had ik zeker niet kunnen denken. Het is echt, uh, echt een hele gekke dag. En uh, ja, nou, het, is, uh, het is eigenlijk uh, ja, nou, niet leuk als je als reserve in moet vallen. Want uh, eigenlijk had Marit hier gewoon moeten rijden. Dus het is heel jammer dat zij... Uh, hier vandaag niet had kunnen rijden. Maar. Uh, ik was vannacht het, uh, even op het ijs. Even lekker aan het schaatsen. En uh, na de training hoorde ik dat ik mag rijden. En. Uh, ja, dat ik dan hier nu. Uh, op, het, op het podium eindig. dat is echt. Uh, echt waanzinnig. Dat. Uh, ja, had ik zeker niet verwacht. En. Uh, ik uh, kreeg ik gewoon een hele, hele goede race. Goede ontspanning. En. Uh, ja, ja, gewoon echt verrassend dat. Uh, weet uh, niet meer onder mijn tijd door kwam. Maar wist jij na jouw race wel al van dit is een hele goede. Hiermee kan ik wel eens mee in de buurt van het podium gaan komen. Ja, ik wist wel dat het een hele goede race was. En het voelde ook heel goed. Maar uh, dat ik het uh, podium zou eindigen. Ik bedoel, er kwamen nog heel veel goede meiden naast mij. Dus uh, ja, echt uh, fantastisch. Supermooi. Ja, je mag nu naar het podium met twee andere Nederlandse vrouwen. Ja, mooi toch? Mooi Nederlands podium. Gaaf gave Nederlands podium. 1, 2, 3 zeg je dan. Overigens er wordt op dit moment 5 kilometer geschaatst naar in Insel. En rit 10, rit 11 en rit 12 zullen we straks gaan verslaan. Want in 12 hebben we Bob de Jong. In rit 11 onder andere Bukko. En in rit 10 Wouter Oldeheuvel. Eerder op de dag spraken we met Rolf Futselaar. Hij is historicus, getrouwd met de Japanse. Hij woont in Nishinomiya. Ik vroeg hem wat hij van de aardbeving heeft gemerkt. Ik kwam ruim 1000 kilometer van het epicentrum, dus het, het schudde hier wat. Uh, het was wel een, een, een licht schudden, maar het duurde erg lang. Uh, dat uh, bleek te komen dat het een grote aardbeving was, maar dat wist ik pas veel later. Maar was het een uh, manier van schudden waarin ja, u kunt, waaraan u komt, kunt merken van hé, hey, dit is toch wel anders dan anders? Nou, ik heb wel eerder kleinere aardbevingen meegemaakt, maar die duren heel kort. Uh, het is meestal vrij snel afgelopen. Dit ging toch meer dan een minuut, uh, minuut door. Ja. En mijn vrouw uh, werkte uh, op een, op een uh, eiland hier in de haven en daar ging het erg lang door. Dus die, uh, die stuurde me ook een, uh, een mailtje dat het wel eens een hele grote aardbeving geweest kon zijn. Ja. Maar verder is hier geen, uh, geen schade of zoiets. Nee, en ook geen paniek? Bezal. Uh, nee, ik denk dat er... Kijk, aardbevingen zijn natuurlijk redelijk normaal in Japan... Uh, en ook hele grote aardbevingen. We hebben in 1995 uh, hier, ik woon in de, in de buitenwijk van Kobe, uh, natuurlijk ook een hele grote aardbeving gehad. Uh, dus mensen weten dat dit kan gebeuren en ze zijn er ook heel goed op voorbereid. Um, maar ja, mensen zijn vooral ongerust. Niet zozeer in paniek, maar uh, we kunnen geen contact maken met mensen in Tokio. Nee. Uh, en al helemaal niet met mensen ten noorden van Tokio. Want u kent dus, mensen ook die in het getroffen gebied wonen? Ja, ja, ja nee, een aantal. Uh, en we, zijn dus wel, we hebben een, van een aantal mensen wel berichten ontvangen. Dus ze kunnen wel e-mail versturen. Maar uh, wij kunnen hen niet te kennen geven dat we dat gelezen hebben. Oké, okay, maar wat, wat, wat staat er in de e-mails? Wat, wat melden zij? Uh, dat, ze, dat er een hele grote aardbeving is geweest en dat ze het wel verleefd hebben. Want dat geldt geloof ik voor bijna iedereen. Uh, maar dat ze nu vastzitten, want ze kunnen niet met de trein. Allemaal al, al, al, vervoer ligt stil. Uh, uh, alle wegen zitten uh, zit vol. Dus uh, de mensen zitten vast en ze wachten af. En ik kan uh, me voorstellen... Wat heel, heel ja. vervelend is, want het, uh, het is ontzettend rot weer in het noorden van Japan. Dus het is donker en regent. En, uh, de mensen zitten daar. Ja, ik kan me ook voorstellen dat de mensen bij u in de omgeving toch wel een oja-moment hebben. Ja, dat, uh, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Er ja. wordt wel, wel gesproken over de, over de aardbeving van 1995. Daar was ik zelf niet bij, dus... Uh, ja, aan die gesprekken heb ik verder zelf weinig, uh, weinig bij te dragen. Ja. Uh, maar mensen weten dat natuurlijk goed. Alleen het verschil was toen was de aardbeving s'nachts en, en, en in een zeer verstedelijk gebied. En toen zijn er ook duizenden doden gevallen. En dit is natuurlijk ja, smiddags op het platteland en dan eigenlijk nog, nog, nog een flinkende zee. In. Uh, dus dat is, wel, dit, dat, dat is wel van een andere omvang. Hier zijn meer de tsunamis uh, het probleem. De Nationale Televisie zal non-stop uitzenden, mag ik aannemen. Hoe is de tendens? Uh, nou, de eerste uren uh, waren er vooral, vooral waarschuwingen en berichten... dat mensen weg moesten uit de, uit de kustgebieden vanwege de uh, enorme tsunamis. En kreeg je dus vooral wat, wat beelden uit de lucht. Nou, nu begint duidelijk te worden dat er, dus, uh, dat er een, een kerncentrale wat bedreigd is lijkt niet heel ernstig te zijn, maar toch wel zorgwekkend. Uh, we krijgen nu een beetje een beeld van de grote branden uh, die er her en der natuurlijk zijn ontstaan. Uh, en er beginnen de eerste berichten binnen te komen over, uh, over, over het dodental. Ja. Ja. En dat toch uh, 50, 60, 70 in het... Uh, het loopt dan op, ja. dat er toch wel honderden mensen omgekomen zijn. Ralf Futselaar was dat eerder vandaag, historicus getrouwd met de Japanse, woont in uh, Nishinomiya. De Japanse autoriteiten melden nu dat er zeker 95 doden gevallen zijn uh, door die verwoestende aardbeving. Er zijn er inmiddels ook berichten dat alleen al in Sendai 200 tot 300 doden zijn gevonden. En ook worden er duizenden mensen vermist, zo meldt het Japanse nationale persbureau. We praten verder met Arjan Blanken van het Rode Kruis. Ervaringsdeskundige, want hij was bij vorige tsunami in Indonesië en op Sri Lanka. Eerst er wordt altijd meteen een rekeningnummer geopend. Is dat trouwens nu ook het geval? We hebben nog niet een specifiek nummer, ge nummer geopend voor Japan... maar mensen kunnen bij het Nederlands Rode Kruis storten... onder Giro nummer 6868, onder vermelding van Japan. En dan zullen wij ervoor zorgen dat het ook uh, daar ter beschikking wordt gesteld... om de hulpverlening te organiseren. Goed, Giro 6868 is open. Nou horen we ook, ook net in dat uh, gesprek... het is wel als het we ware nog een beetje onduidelijk... maar uh, er, zijn, er staat een kerncentrale, Ja, daar is iets mee. Hij staat niet in de brand, dat was het eerste bericht... maar uh, er, er is wel van alles mee aan de hand. Bem bemoeilijk dat ook vervolgens is de hulpverlening moeilijk te overzien vanuit hieruit. Ik kan me voorstellen dat er extra uh, voorzorgsmaatregelen zijn genomen en op sommige plekken misschien moeilijker bereikbaar zijn, omdat ze afgezet zijn en bewaakt moeten worden, et cetera. Uh, voor de rest kan ik daar op dit moment heel weinig op zeggen. Maar zijn er dingen waar de hulpverlening uh, ook meteen laat zeggen, zich mee bezig had? Kijk, ik bedoel het zo, als in Nederland in Moerdijk iets in de brand staat, dan moeten we alle papieren raadplegen om te weten wat er precies in de brand staat, vanwege alle mogelijke chemische reacties. Uh, op het moment dat er een aardbeek heeft plaatsgevonden. Kijk je dan als hulpverlener of als organisatie ook naar dat soort zaken? Wij zelf niet zozeer. Wij kijken naar de mensen die uh, getroffen zijn en proberen die op een uh, zo snel mogelijk en goed mogelijke manier te helpen. Um, ik kan me wel heel goed voorstellen dat er bijvoorbeeld rondom de kerncentrales, maar ook rondom andere fabrieken en stoffen die vrij kunnen komen, et cetera, et cetera, de overheden met name daar aandacht aan moeten geven. Ja, maar de informatie die u krijgt, gaat u daar dan klakkeloos vanuit dat dat betrouwbare informatie is? Over stoffen bijvoorbeeld, waar Bert het net over had? Um, ik heb tot nu toe geen informatie over stoffen heeft... of iets dergelijks nee, gehoord. Nee, maar in andere situaties. Ik weet niet of daar een protocol voor is bijvoorbeeld. Nou, het belangrijkste is dat er uh, in dit soort situaties een landelijk uh, rampen coördinatiegroep uh, is. Uh, vaak neemt het Rode Kruis van dat betreffende land daar ook aan deel. Uh, hebben we dus de informatie uit de eerste hand, omdat het, uh, het lokale Rode Kruis daarbij actief is. En checken we heel vaak dat soort informatie als ze direct op de hulpverlening betrekking hebben. Ja. Is de fase waar we nu in zitten, um, nou zitten we nou nog niet eens twaalf uur na de beving, is die cruciaal? Ja, die is cruciaal voor zover het mensen betreft. die ontheemd zijn, uh, gevlucht hebben moeten zijn. Uh, die op daken zitten omdat het gebied nog ondergelopen is, et cetera. En natuurlijk zijn dat de uren die het zwaarste tellen. en waar ook zo snel mogelijk hulp geleverd moet worden. Dat betekent dat je dus nu gewoon echt full swing door moet gaan. Je moet niet slapen. Het is dag en nacht uh, aanpoten. Voor de mensen ter Velden, de hulpverleners ter Velden, op mensen. zullen inderdaad uh, 24 uur per dag actief zijn. Ja, en, en bijvoorbeeld het redden van die mensen. wat voor rol kan het Rode Kruis daarin spelen, bijvoorbeeld? Ja verschillende. Uh, we hebben, uh, ik ben zelf in Burma geweest, uh, na de uh, cycloon daar. Um, daar hebben we bijvoorbeeld met boten gewerkt, uh, als Rode Kruis, om mensen op te halen. Uh, of om goederen naar plekken te bereiken waar je anders niet kon komen. Goed, ik dank u vriendelijk nogmaals voor de komst in de studio. Heel graag gedaan. Ah Blanken was dat. Nou, de Nederlandse journalist Jan-Willem Poortvliet... die was ten tijde van de aardbeving in het Nationaal Muse Museum. National Museum of Western Art in Tokio. Ik moet het op zijn Engels uitspreken. Daar werd een tentoonstelling van schilderijen en schetsen van Rembrandt geopend. Nou, het was omstreekt jullie tijd nu dat wij die aardbeving uh, voelden. Uh, mooi moment om een tentoonstelling uh, te openen natuurlijk. En... Um...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 Uh, daar lopen ook heel veel mensen nu. En dat is echt wel heel uitzonderlijk uh, voor het gedisciplineerde Japan. Jan-Willem Poortvliet was dat. Freelancejournalist. En hij was daar dus bij bij de opening van die Rembrandt-tentoonstelling. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier is Dick ten Hark. De tsunami heeft nu ook Hawaii bereikt. Op de stranden van Maui en Waikiki zijn golven van ruim 2 meter hoog gezien. Maar de schade op de eilanden lijkt mee te vallen. Binnen een paar uur zal ook de westkust van de Verenigde Staten te maken krijgen met hoge golven. In Indonesië en op de Filipijnen viel de overlast mee. Hoeveel slachtoffers er door de tsunami in Japan zijn gevallen is niet helemaal duidelijk. Zijn berichten dat alleen al in Sendai 200 tot 300 doden zijn gevonden. Ook worden er duizenden mensen vermist, meldt het Japanse Nationale Persbureau. Misschien komen er toch nieuwe onderhandelingen over de verkoop van organon in Os. Het Amerikaanse moederbedrijf Merck had besloten dat er niet meer met andere partijen wordt gepraat over een mogelijke overname. Maar de vakbonden en de raad van commissarissen stapten naar de rechter en die heeft besloten dat Merck het besluit over dooronderhandelen eerst moet voorleggen aan de ondernemingsraad. En Portugal gaat verder bezuinigen op de gezondheidszorg... sociale voorzieningen en de infrastructuur. Dat is volgens de regering nodig... om het vertrouwen van financiële instellingen te herwinnen. Portugal moet nu een erg hoge rente betalen op zijn staatsleningen. En waar de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Dat komt vooral door ongelukken. In totaal zaten 150 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat voor Muiden 5 kilometer na de aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht... Op de A4 Den Haag-Amsterdam voor zoetewouden 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Beverwijk en Afrit Kastrikum, 3 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knopen de en de Van Brienhoornbrug, 4 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk op de parallelbaan. De A27 Breda richting Gorkum is dicht bij de brug bij Gorkum... na een ongeluk met drie vrachtwagens. Er staat inmiddels 10 kilometer file... Verkeer richting Gorkum kan beter omrijden via de A16. Zal daar ook een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 14 kilometer. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden via Den bos. DA pakt flink uit. Nu 1 plus 1 gratis op Ola's Regenerist, Total Effects en Definity gezichtsverzorging. Alle combinaties mogelijk.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 Gewoon als nabestaande zelf uw keuzes, plaats en tijd vastleggen. Met uitvaart direct kan het. Kijk op pc.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Robert Meder en Bert van Sloten. De aarde beefde vanochtend. En de golven van die bevingen zorgden op hun beurt weer voor veel beroering. Veel aandacht voor Japan dus. En straks ook de 5 kilometer voor de mannen op de WK-afstanden. Eens even kijken hoe het daarmee staat. Sebastian Timmerman in Insel. We hebben zes ritten erop zitten. Dat betekent dat we op de helft zijn en dat we gaan dwijlen. De baan gaat verzorgd worden en er staat een nieuw zeelander bovenaan. Shane Dobbin, 6'25'85, hele nette race mee, Dobbin. Allemaal rond de 30 en halve seconde. Zo nu en dan zat hij er net iets boven, dan zat hij er net weer iets, uh, ietsje onder. En zo komt hij dus uit op 6'25'85, deze Dobbin, die nu nog gecoacht wordt trouwens door zijn vrouw. Maar genoemd wordt als een van de namen in de nieuw uh, te vormen commerciële ploeg rondom Pieter Muller... en een Noorse investeerder die daar een hoop geld in wil doen. Dobbin wordt daar genoemd, ook de Fransman Conté wordt genoemd. Bekoe wordt uh, nog steeds genoemd om terug te keren bij... Het Peter Muller nou, wellicht dat Dobbin dat dus ook gaat doen. Voorlopig staat hij bovenaan, in ieder geval op deze vijf kilometer. Een Australiër achter een Nieuw-Zeelander op de tweede plaats. Internationaal gezelschap dus voorlopig bovenaan. Joshua Lozen, 630 09 voor hem. En de Amerikaan Brian Hansen staat voorlopig 3 630 96 Als de baan dadelijk verzorgd is, dan uh, gaan we kijken naar Patrick Beckett tegen de Noord-Greudum. Dan een, uh, nog een tussenrit, Simanski tegen Babenko En dan gaat het echt los met Jan Blokhuizen tegen Sun Hoon Lee, de Koreaan. Alexis Contain tegen Wouter Oldeheuvel. Voorlaatste rit de wereldkampioen op de 1500 meter. Howard Bukou tegen Jonathan Cook. En in de laatste rit Bob de Jong tegen Ivan Skobrev. Maar de komende 20 minuten kan het publiek in Insel gaan genieten van het heerlijke weer dat het buiten is. De lente is echt losgebarsten in Insel. Strak blauwe lucht, de zon schijnt, temperaturen ruim boven de 10 graden. Maar ja, tegenwoordig zit er een dak op. Dus als je daarvan wilt gaan genieten, moet je toch echt naar buiten toe. Het is zes minuten over half vijf. De aarde beefde vanochtend in Japan. Een aardbeving met een kracht van 8,9 op de schaal van Richten. Katrien Straatman volgt al de hele dag de ontwikkelingen in Japan uh, op de voet. Katrien, um, het is half één uh, s'nachts in Japan. Ja. Wat gebeurt er nu op dit moment op de grond? Op dit moment op de grond uh, is het nog heel erg onoverzichtelijk. In die zin van, hè, de Japanse regering kan zelf ook slecht een beeld daarvan krijgen. Dus het is wel bekend dat er helikopters onderweg zijn naar dat gebied. Dus leger. is met grote eenheden ingezet. En die staan natuurlijk ook klaar... want die zijn gewend aan aardbevingen natuurlijk. Die zijn erop getraind. Het is in ieder geval dodentallen Die worden genoemd, twee tot driehonderd. In ieder geval in de stad uh, Sendai alleen al. Dat is de hoofdstad van de meest getroffen provincie. Of moet ik eigenlijk zeggen prefectuur. Dat is Miyagi. Maar ja, er zitten nog heel veel mensen... er zijn natuurlijk heel veel vermisten. En er zitten tienduizenden mensen... zo niet veel meer... zitten natuurlijk ook in schuilkelders. Die hebben ze daar natuurlijk wel. Dus zij zijn er ingesteld op aardbevingen... Uh, en vooral tsunamis. Dus dat is... Ja, ja Op dit moment op de grond, het is gewoon een grote, een enorme chaos. Er gaan ook een heel groot gedeelte van Japan gaan helemaal geen treinen gaan. Er gaat geen verkeer. Luchthaven is daar gesloten. Niemand kan er ook naartoe. Maar niet alleen natuurlijk in dat getroffen gebied. Maar ook in Tokyo zelf is zo'n heel veel ontregeld. Dus het is een enorme puinhoop in Japan. Laten we momenten. even proberen voor iedereen om het voor te stellen. Ja. We hebben het over Miyaki We hebben het ja. over ten noorden van Tokyo. Uh, hoe, hoe ver ligt het bij Tokyo vandaan? Ongeveer 300, 350 kilometer, zoiets ligt daar vandaan. Daar ligt het vandaan. Ja. Is het een belangrijk gebied? Het is ja, Wat is belangrijk? Er is veel landbouw. Is, maar er wonen ook best wel veel mensen. Dus belangrijk economisch gezien, dat kan ik op dit moment niet inschatten. Nee. En we kunnen ook nog niet goed inschatten wat de schade allemaal uh, is daar. Behalve dat er berichten binnenkomen, onder andere over kerncentrales. Precies, er is één grote kerncentrale. En die is uh, in uh, de provincie, moet ik eventjes heel goed kijken... dat zit in de provincie Fukushima. Tenminste, in de, uh, dat is bij Fukushima. Er zijn duizenden mensen, ongeveer 6.000 uh, bewoners zijn in een straal van drie kilometer... Uh, Um, geëvacueerd. En daar zijn ze nu mee bezig. En de straal om 10 kilometer moesten de mensen hun deur en de raam gesloten houden. Het is namelijk zo dat die, uh, ze gaan automatisch wel uit al die kerncentrales. Want er zijn er veel meer in Japan. Veertien van die grote installaties zijn er verspreid over dat eiland. Um, uh, en uh, het is zo dat de koelvloeistof uh, kan moeilijk meer gekoeld worden. Dus dat is gevaarlijk. En vandaar dat er dus uh, waarschuwingen zijn uitgegeven. En ja, een opperste staat van paraatheid kunnen we zeggen. Goed, dat zijn de kerncentrales. Mensen zijn geëvacueerd. Ja. Wat we ook zien... Uh zijn branden her en der. Ja, precies. Er zijn heel veel branden uitgebroken. Ook bij een olieinstallatie, een gasinstallatie. Maar niet alleen daar in heel veel gebouwen. Er is natuurlijk enorm veel vernield en enorm veel kortsluiting. Dat kun je wel nagaan. Er is niet eens een overzicht hoeveel branden er zijn. Maar als je de beelden ziet op televisie, dan moet het er erg veel zijn. Eén ding die meer opviel, wat je vertelde, rond die kerncentrale Ramen en deuren gesloten houden. We hebben het over de kerncentrale. Ja, ja. Vind vindt niet gek? Ja, het is misschien wel gek, maar dat staat er wel. De, die waarschuwing is ja, gegeven, niet gek inderdaad. Door, ik, ja. ik wilde even ik mijn dat verbaasing dat het, ja ze, ze zullen wel proberen het meeste wat ze kunnen doen. Aan, ja. aan, kijk, als je direct met de lucht in contact komt. Ik ben geen uh, kernfysicus, ik heb er ja. geen verstand van. Maar dat lijkt mij gevaarlijker als, uh, als dat het niet zo is. Dus. Ja. Wat kunnen we verder vertellen over de hulpverlening? Die is op gang gekomen? Die is op gang gekomen. Wat ik zei, Japan doet natuurlijk zelf veel. Maar Japan krijgt ook veel aangeboden. Zo bijvoorbeeld van de Verenigde Staten. Want uh, vergeet niet, de Verenigde Staten heeft natuurlijk ook... Uh, heeft natuurlijk ook al heel veel uh, mensen daar zitten. Heel veel Amerikanen wonen er ook uh, in Japan. Uh, ongeveer 50.000 militairen alleen al wonen in Japan. De Verenigde Staten heeft inderdaad ook hulp aangeboden. Uh, maar niet alleen de Verenigde Staten. Ook uh, Thailand heeft hulp aangeboden. Zuid-Korea heeft hulp aangeboden. En ook zelfs China. En dat is dan wel weer, dat zie je ook. Dat landen ook waar ze niet zo op goede voet mee zijn. ook op dit moment gewoon uh, Ook uh, hulp aanbieden. en daar overheen stappen. wat er allemaal in de afgelopen tijd is gebeurd. Nederland heeft ook gezegd overigens dat er hulp klaarstaat. Dat heeft, uh, uh, moet ik even zeggen... Ik Opstelt, goed kijken, minister Opstelten heeft dat dus uh, aangeboden. Die heeft gezegd, we hebben teams klaarstaan. Uh, en dat zijn dan die speciale rampen identificatieteams. Die staan klaar. Uh, ze hebben nog niet officieel om hulp gevraagd, Japan. Maar als dat zo is, dan staan ze klaar. Dan kunnen ze helpen zoals ze ook bij het de tsunami destijds hebben gedaan. In, uh, in Indonesië onder andere. Oké, okay. Katrien, bedankt voor nu. Even het bol op een rijtje zetten. Het begon allemaal vanochtend om kwart voor zeven. Rosemary Church at CNN Center. We are getting word of a powerful earthquake that has hit Japan. Just a few minutes ago, we felt a very significant earthquake. Everything was shaking. The signs were moving. People became very alarmed. Nieuws. Nieuws uit Japan. Het land is namelijk getroffen door een zeer zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,8 op de schaal van Richter um, en werd ook nog eens gevolgd door een tsunami. Nou, we hebben beelden zien binnenkomen. Um, dan zie je hoe een muur van water en modder zich over het laaggeleden gebied verspreidt. From my helicopters in the Sendai area, where the tsunami has engulfed part of the region, it has washed away houses and farms. The agency has issued a tsunami warning for Japan's seacoast. Obviously, the tsunami has moved upstream, up a river. The tsunami engulfing farms and homes. This is the worst aardbeving die ik tot nog toe heb gezien in Japan. I've I woon here al 30 years. En heb zelf daar in Kobe van 1995 meegemaakt. Het is echt afschuwelijk als je de beelden ziet. De tsunami's die nu al hebben plaatsgevonden op verschillende plekken in Japan waren op verschillende plekken zo'n 10 meter hoog. In Japan had een schweres Erdbeben een Tsunami ausgelöst, en die Bilder, die ons erreichen, die sind sehr dramatisch. The biggest earthquake to hit Japan since records began has sent a tsunami several meters high, driving inland from the northeastern coast. To the people of Japan, you probably have already seen on television and heard over radio that at 1446 today, an earthquake hit. And we ask the people of Japan. De, act calmly. de vertaalde woorden waren de woorden van de premier Naoto Kan, die de bevolking dus oproept om de kanten te bewaren. Katrien, we hebben het nu over Japan gehad, maar ondertussen, er is een tsunami ontstaan. Die gaat over de oceaan. Naar andere landen. Wat weten we daar op dit moment over? Ja, die tsunami, dat hebben we ook kunnen horen. Die is zojuist bij Hawaii geweest. Of heeft eigenlijk iets aan land gegaan bij Hawaii, waar ze ook metershoge golven. Hadden. Ze waren daar voorbereid op het allerergste. Ook bijvoorbeeld de Waikiki uh, Beach, uh, en Honolulu, waar al die toeristen zijn. Alles is in veiligheid gebracht. Belangrijkste vliegvelden gesloten. Het leek daar mee te vallen. Zoals het nu lijkt is er niet al te grote schade. Dus daar is het denk ik uh, gewoon gepasseerd. En Guam is er vlakbij, waar natuurlijk een Amerikaanse marinebasis is. Ook een luchtbasis. Lijkt ook mee te vallen. Canada uh, is, ook toch, uh, is ook een waarschuwing uitgegaan. Bijvoorbeeld een stuk in Nieuw-Caledonië. Californië vooral in het noorden, is men, uh, dus bij Mexico is ook zijn evacuaties geweest midden uh, Amerika is ook in een grote staat van paraatheid, waaronder vooral Honduras. We hebben nog de Galapagos-eilanden, die liggen heel laag, dus daar zijn ook mensen... Um, is geadviseerd vooral naar hoger geleden, gelegen delen te gaan van, dat, uh, van die eilanden. Ecuador ook state of emergency. Dus mensen ook opgeroepen naar hoger gelegen gebieden te gaan. Geldt ook voor Paaseiland en ook Chili. Mensen zijn opgeroepen alert te zijn. Ze hebben daar natuurlijk niet al te lang geleden ook nog heel erg ergens meegemaakt op dat gebied. Patiënten van ziekenhuizen, kuststeden ook. Die zijn allemaal geëvacueerd naar plaatsen verderop in het, in het land. Dankjewel, Katrien. Katrien Straatman was dat. Straks ondernemers in Nederland proberen in contact te komen... met hun handelspartners in het... Getroffen gebied. En we hebben verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is uh, drukker dan normaal op vrijdag. Dat komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging is het verkeer tussen Breda en Utrecht. Want de A27 van Breda naar Gorkum is dicht bij de brug bij Gorkum na een ongeluk met drie vrachtwagens. Zat inmiddels 10 kilometer file. Verkeer richting uh, Gorkum kan beter omrijden via de A16 richting Rotterdam. Zat staat daar ook een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum 16 kilometer verkeer vanuit Utrecht naar Breda kan beter omrijden via Den Bosch. Dit is het NOS Radio 1 met Bert van Sloten en Robert Meder. Het is kwart voor vijf. Weerman uh, Gerrit Hiemstra is uh, aangeschoven. De, Gerrit, de hulpverlening is in volle gang in Japan. Maar het schijnt wel te regenen. Daar, dat is wel vervelend, dus dat kan ik me voorstellen. Ja, of het in heel Japan regent, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval het gebied waar, het gebied, uh, ja. waar, waar de, de, de ramp heeft plaatsgevonden, daar ligt wel een lage drukgebied in de buurt. Dat trekt wel weg trouwens hoor. Dus de komende dagen zal het rustig weer zijn. Mm -hmm. Het is wel vrij koud. Het was er, uh, straks heeft het een beetje gevroren. En overdag temperaturen van een graad of 6, 7. Dus hm. ja, het is natuurlijk wel vrij koud. Hm. Heeft zo'n gebeurtenis op een of andere manier nog invloed op de atmosfeer? Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, sowieso een aardbeving of een tsunami heeft met de meteorologie eigenlijk niet zoveel te, veel te maken. Um, dat heeft daar eigenlijk geen invloed op. Ja, nu komen we pas in actie als zo'n vulkaan uit, uitbarst en uh, die aswolkjes en zo. Van, ja, dat is op IJsland. Precies, dan, dan, dan wel. Dan heeft het invloed. Ja, dan wel. Maar uh, zoiets als, als deze gebeurtenis is eigenlijk niet. Nee. Gerrit, ja. waar wij vooral in geïnteresseerd zijn ook, is natuurlijk het weer voor het komend weekend. Moet ik zaterdag naar buiten, moet ik zondag naar buiten? Vertel. Uh, ik zou voor de zaterdag kiezen. Ja. Uh, het is beide dagen relatief zacht. Met uh, temperaturen van uh, nou, laten we zeggen 12 tot 15 graden. Zo. Maar zaterdag dan hebben we bewolking. Dat is wel hoge bewolking waar de zon doorheen schijnt. Uh, zondag hebben we ook bewolking. Maar dan regent het een beetje. Ah, niet zo hard. Dat uh, hebben we liever niet. Nee. Dus als je van regen houdt moet je zondag naar buiten. Dan komt ja, maar ik, ik, het is wel zo dat het echt wel een beetje als voorjaar gaat aanvoelen. Hoor. Nee, ik, ik, ik hoorde echt. vanochtend de, de weerman van dienst zeggen dubbele cijfers. Dat had ik nog nooit van een weerman gehoord. Maar uh, dat is het ook echt zo. Het gaat 15 graden. Dat is ook bijzonder voor deze tijd. Ja, het, het, het, nou bijzonder niet. Hè, want het is natuurlijk, uh, we zijn al bijna half maart. Dus dan heb je dat soort temperaturen wel vaker. Maar het is natuurlijk al lang geleden dat we echt zacht weer hebben gehad. Uh, dus eigenlijk is het zeker zaterdag. Dan wordt het zo'n, ja, op de warren een graad of 10, maar in uh, Brabant 15 graden. Ja. Dat is toch eigenlijk wel voor het eerst uh, dat we weer zo'n uh, hoge temperaturen hebben. Ik hoop dat we het zo houden ook. Huh? <lacht> kan je het in 10 seconden zeggen, houden we het zo volgende week? Nou, na het weekend blijft het zacht. Dat is goed zo, dankjewel. Tot <lacht> <lacht> een weekend. Goed gedaan, jongen. Dankjewel. We gaan verder praten met Thea Hilhorst... hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw... aan de Universiteit van Wageningen. Uh, al eerder ook vanmiddag spraken we met elkaar. U heeft nu uh, misschien nog wel een, een beter beeld van, uh, van de ramp... en uh, hoe het allemaal gaat. Wat is het beeld op dit moment? Nou, wat, het beeld wat, wat, wat ik nu met naam heb... dat gaat dan niet zozeer over Japan... maar over de omringende landen. Vanochtend hebben we natuurlijk die uh, tsunami-waarschuwingen gehad. Van nou, wie weet waar het allemaal nog meer heel erg uh, mis kan gaan. En dat lijkt tot nu toe mee te vallen. Dus dat is uh, het, eigenlijk het goede nieuws van vandaag. Het aardige is ook dat, uh, ik, ik krijg net via het medium Twitter... Uh, zie ik de brief die gestuurd is naar alle Nederlanders... die aan de kust wonen uh, in Amerika. En er wordt inderdaad, uh, het wordt inderdaad compleet uitgelegd. En uh, iedereen krijgt tegenwoordig uh, via de e-mail... Uh, een, een brief dat hij weg moet wezen. Er is echt heel veel gebeurd rondom die tsunamis. Ik denk dat dat ook heel erg te wijten is aan die tsunami van 2004. Die grote tsunami in Azië. Daarna is er toch wel heel veel op gang gekomen. Een van de zaken die echt uitmaakt voor ieder mens. Weet nu wat een tsunami is. Dat was in 2004 gewoon niet we hadden geval. geen idee toen. Nee. Dan dacht je van, goed, tsunami, wat is dat eigenlijk? Nou, nu weten we echt wat een tsunami is. Dus het uh, ja, interessant is, de tsunami-waarschuwingssystemen zijn bijna al niet eens meer nodig. Je kan je zelfs afvragen, was die brief nog wel nodig? Want iedereen die volgt het, iedereen zit op Twitter. Iedereen is naar het uh, tv aan het kijken, naar het internet. En is gewoon zelf begonnen van, hé, hey, ik kan beter naar boven gaan zitten. Ik kan beter wat, nou, wat, wat een stukje weggaan. Dat is erg indrukwekkend. Ja. Ik kan me voorstellen dat de hulpverlening, als die op gang komt, in fases op gang komt. He, dat je in ja. eerste instantie een fase hebt van... Uh, zorg dat je zoveel mogelijk uh, mensen weet te redden. Ja. Uh, in wat voor fase zitten we nu? Zitten we daar nog steeds in? Of zitten uh, we een... Ik vraag me af of we daar zelfs al in zitten in die fase. Maar ja, nee, daar zitten we natuurlijk in. Er worden zoveel mogelijk mensen gered en opgevangen. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat ook morgen... voor een heel groot deel nog, nog weer verder moet gaan. Hè. Dan, dan zal het gebied ook weer toegankelijker zijn. En dan kan er ook weer meer gebeuren. Nou, nu, is nu is alles, het licht, gericht, vooral ook. Nu is alles Ja, <tus> het is nu natuurlijk midden in de nacht. Ja. Dus uh, nu gebeurt er sowieso niet zoveel. Alles is gericht op nood... Op Opvang. Dus de mensen die niet meer in hun eigen huis terecht kunnen... moeten ergens terecht kunnen. Die moeten voorzien worden van eten, drinken en noem maar op. Er wordt gewerkt aan, aan, aan, aan rescue, aan het, aan, het, aan het redden van mensen. Als er nog mensen onder puin zouden liggen of iets dergelijks... dan moet je daar natuurlijk mee aan de slag gewonden is ook een belangrijke zorg. En in dit geval, ik weet niet goed of ze die branden helemaal onder controle hebben. Ja, die, brand, die grote brand was bus, We hebben wel de, we de grote brand onder controle, ja, maar nog andere waren er branden maar enorm veel branden. De, nee, ja. ze hebben lang niet alle branden onder controle. Nee. vanochtend volgens mij 47 branden. Nee, want ik heb hier een live ja. uh, feed, we uh, zeggen, een video die uh, uit Japan komt. En uh, dan brandt het nog steeds uh, op dit ja, moment. Precies, maar het is weer dus een andere brand. Het ging over die, energie, regio, die energiecentrale. Dat, nou, dat was de grootste brand. En daarvan hebben we eerder gehoord uh, dat die geblust zou zijn. Dat is ook eentje waar je heel veel zorgen over maakt, maar kleinere branden, want uh, het is de vraag of brand weer erbij kan komen. Die kunnen nog heel veel schade aanrichten. Hè? Dus dat uh, toen ik net hoorde dat het er regent, dacht ik: nou, ja, dat kan. Dat is wel. eigenlijk wel goed nieuws, begrijp ik. Nou, dat weet ik niet. Maar als het echt nog brandt, dan kan dat nog best wel eens. Uh, dan kan het ook voordelen hebben, zeg maar. Ja. ja. U zei net van: ja, het, het is nu donker, dus dan kan je sowieso weinig doen. Uh, die link die leg ik niet helemaal, want er is natuurlijk. Waarom kan je dan weinig nou, doen? Nou, aan de rescue. Je kan natuurlijk heel veel doen aan de opvang van mensen die daar zijn, maar echt langs huizen gaan waar er nog mensen zouden zijn... in de problemen zijn, dat gaat wel door... maar dat wordt wel sterk gehinderd, mm. gehinderd door de nacht. Ja. Wat voor indruk heeft u nu over die hulpverlening? Verloopt, verloopt het goed? Um, nou, zover je dat kunt overzien. Mijn verwachting is dat het heel goed verloopt. Het is moeilijk om het echt te overzien. Er zijn ook te weinig informatie over te weinig beeld Een gek ding is dat iedereen biedt van alles aan en de Japanners mm -hmm. zeggen nee, we hebben niks nodig. Oh, je wilt buitenlandse, buitenlandse hulp aanbod? Ja. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus Is dat Japan ook goed dat ze dat in eerste dat zo instantie doen? niet doet? Want Japan heeft zelf gewoon heel grote capaciteit om met rampen om te gaan. Dus zolang Japan nog zelf genoeg materieel heeft en mensen heeft om daarop in te gaan, dan zijn die buitenlandse, die buitenlandse hulp die, die, die, die, die voegt dan PS niks toe. Gevraagd, dat dat, dat uh, loopt <coughs> misschien zelfs uh, alleen maar in de weg. Dat loopt in de weg. En die moeten ook naar dat gebied weer toezien te komen. Dat kan heel snel. Maar je bent toch ook weer snel 24 uur verder... voordat die operabel zijn. Nou, Dan heb je ja. eigenlijk de belangrijkste reddingswerkzaamheden al gehad. En het trekt ook heel veel energie weg. Want je moet het toch ook weer... Je moet ze binnenhalen, begeleiden. Binnenhalen, begeleiden, halen, de wegwijzen. Vertalen, maar simpel te zeggen. Precies, ja. Dus als het niet nodig is, is dat veel beter kan van niet. Je het beter zelf doen. Zeker in, in de eerste dat er nog heel veel mensen gered kunnen worden, ja, precies. Dan wil je ja. gewoon mensen redden. Ja. we gaan even contact zoeken met iemand in, uh, in Tokio, Marion uh, Kremers. Uh, is daar op vakantie? Goedemiddag, goedenacht. Ja. Goedemiddag, ja, het is hier nacht inderdaad. Ja, uh, hoe, uh, hoe is het in de stad? Ja, op zich uh, eigenlijk heel rustig, uh, moet ik zeggen. Um, ja, het is nu nacht, dus inderdaad in het hotel ook. Uh, iedereen is gewoon gaan slapen en um, ja. Wij kwamen rond drie uur in het hotel, denk ik, in Tokio terug van, ja, van binnenland. Toen was er een behoorlijke naschok. Dat bracht ook inderdaad wel wat paniek bij mensen van, ja, vanuit het hotel. Iedereen naar buiten, ja, geëvacueerd en dat soort zaken. Maar al snel bleek dat, ja, dat eigenlijk de heftigheid daarvan meeviel. Er zijn daarna wel meerdere naschokken geweest. Maar ja, het mooie hier is om te zien dat ja, toch de Japanners erg georganiseerd blijven. De metro is vrij snel afgesloten, maar dan zie je toch... Dat Iedereen uh, ja, keurig, zonder paniek, zonder chaos eigenlijk uh, zijn weg naar huis gaat uh, volgen. En ja, mensen dus netjes in drommen uh, achter elkaar uh, over straat lopen. Er wordt niet uh, geduwd, gedu ja, gerend, getrokken aan mensen. Ja, ongelooflijk. Ook in de winkels. De winkels zijn helemaal leeg. Maar mensen zijn keurig in de rij uh, eigenlijk om te wachten tot, uh, ja, tot ze af kunnen rekenen. En ja, dat is toch wel typisch Japans. Ze blijven georganiseerd. Ze blijven uh, ja, toch gewoon netjes en beleefd naar elkaar. En dat is heel apart om dat te zien, moet ik zeggen, in u was op het moment van de beving zelf in het binnenland. Heeft u, ja. heeft u daar ook iets uh, meegekregen nee. van de beving? Nee, wij hebben inderdaad vanmiddag uh, eigenlijk de behoorlijke naschok gehad. Toen hebben wij het hotel uh, uh, daarna de tv aangezet. En toen zagen we eigenlijk pas uh, de ernst van de situatie. Want in het binnenland gisteren was op het nieuws daar ook helemaal niks uh, uh, op tv eigenlijk. En vanmiddag zagen we eigenlijk pas uh, wat er gebeurd was. En uh, ja, dat is heel bizar om dat natuurlijk te zien als je zelf ja. eigenlijk zo dichtbij bent. Ja, ja bizarre ervaring. Goed, uh, u gaat de reis uh, gewoon voortzetten. En uh, nog niet van plan nou, om ja, binnenkort. Uh, nou ja, ja, ik weet niet welke kant u op, op Ja, nou, we gaan morgen naar huis, maar dat gaat waarschijnlijk niet door. D want dat wilde ik net je vragen, ja. ja, ja. ja. ja. Dus dat, uh, maar u afwachting. heeft wel goed contact met uh, de vliegtuigmaatschappij en u wordt op de hoogte gehouden. Uh, nou, we hebben via onze reisorganisatie Nederland uh, wel goed contact gehad. En uh, ja, waarschijnlijk is er later de dag, uh, zoals het er nu voor staat, wel een vlucht uh, vanuit KLM terug naar Nederland. Maar dat moeten we morgen nog eventjes uh, bevestigd krijgen. Ja. En ja, nu wordt het, de vlieghaven nog uh, gecheckt inderdaad of het veilig genoeg is ja. om uh, ja. te kunnen starten. Dus dat is even de vraag nog. Prima, Marion Kremers vanuit uh, Tokio als toeriste daar. Dank u vriendelijk. Ja, nou, aardbeving was hevig. 8,9 op de schaal van Richter. Rob Govers is geofysicus aan de Universiteit van Utrecht. Zijn er trouwens vandaag nog veel naschokken geweest? Ja, heel erg veel. Uh, geregistreerde naschokken. Nou, ik, begin maar, uh, ik heb maar niet geteld. Het waren er zeker meer dan veertig. Maar uh, ongetwijfeld zijn, zijn ze gewoon nog niet allemaal in het lijstje verschenen. En waren dat de, zijn dat er veel? Nee, voor zo'n grote aardbeving is dat niet verrassend dat veel. Niet verrassend veel? Ja, ja. Gewoon dat behoort bij het verwachtingspatroon, zal ik ja. maar zeggen. Um, het epicentrum. Um, lag dat inderdaad daar zo 200 kilometer ten noorden van Tokio? Uh, ja, het epicentrum uh, ligt eigenlijk daar voor die stad uh, Sendai, uh, uh, voor, de, uh, voor de kust. Uh, dus iets meer, geloof ik, 300 kilometer. Het epicentrum zelf is eigenlijk niet het meest interessante uh, voor de mensen daar. Uh, dat is eigenlijk gewoon het plekje waar de eerste beweging van de, van de breuk begint. Wat, wat nou echt interessant is, want, uh, ja, hoe, hoe, waar die breuk allemaal gaat bewegen. En waar, nieuwe meetgegevens heb ik net uit de Verenigde Staten gekregen. Daar zijn ze nou wakker, dus dan uh, ja. uh, gaan ze ook aan het analyseren. Dat is niet cynisch bedoeld, hè? Dat is Nee, ga, ga uh, verder, ga uh, ze, en ze, ze gaan. Uh, uh, Zij zijn tot de conclusie gekomen dat waarschijnlijk het breukvlak, wat de grote beving heeft uh, veroorzaakt, uh, inderdaad uh, ook uit, zich uitstrekte tot helemaal tot Tokio voor de, voor de kust. Dat betekent dus dat er ook allemaal van die, van die naschokken richting Tokio gaan. Uh, die vinden overal op dat breukvlak die plaats. Die naskokken, dat zijn uh, uh, eigenlijk... Uh, ja, ik heb straks het, uh, het uh, ook al gebruikt, het, uh, de analoog... dat je in principe zo'n grote beving... dat is uh, zo'n peloton en die bewegen met z'n allen... En dan uh, de naschokken zijn eigenlijk gewoon de nablijvertjes ook. De delen van het de breukvlak die nog niet bewogen hebben, maar dat eigenlijk hadden moeten doen, die zijn wat slomer. En die, die gaan daarna gaan ze, uh, zetten ze een sprintje in, zodat ze alsnog uh, gewoon het peloton weer uh, ja, aanhaken. Oké, okay, maar wat betekent dat dan voor een stad als Tokio? Uh, ja, dat, dat uh, betekent dat een deel van, uh, van uh, de schade nou begrijpen we beter in, in Tokio. Want eerder het lag er toch wel aardig ver vandaan hoor, Tokio van. Ik uh... dacht van hoe kan dat een beetje? Ja, dat, dat vroeg ik me wel af. Uh, nu begint dat wel een beetje begrijpelijker te worden. Uh, verklaart ook een beetje beter waarom we zo'n grote tsunami hebben gekregen. Het heeft er allemaal een beetje mee, mee te maken. Dus uh, het beeld wordt wat dat betreft een beetje completer. Ja. En hebben uw Amerikaanse vrienden ook iets over die tsunami uh, zitten berekenen? Uh, nou, wat ze hebben gedaan. En dat, dat gelukkig kwam dat al heel snel uh, beschikbaar was... gewoon uh, van grote aardbeving. En bij de, deze grootte van een aardbeving weten we eigenlijk zeker... als die uh, zeg, op een kilo, kilometer of 10, 15 diep zit... dan weten we zeker dat er een tsunami komt. Uh, ja, ja. Want mevrouw Hilhorst, um, dat is natuurlijk altijd de vraag... Hè? Van, moet je dan meteen waarschuwen voor zo'n tsunami? Want je loopt natuurlijk de kans dat uiteindelijk zegt... Van, ja, was dat nou alles? Ja, nou in dit geval denk ik dat het gewoon terecht is om zo'n waarschuwing af te geven. Dat wat u zegt, dat treedt wel op met waarschuwingssystemen. Dat is vaak bij storm, omdat dan de waarschuwing heel regelmatig komt... En dan is het zo, als je dan drie keer mis zit... dan weet je dat mensen de eerste jaren niet meer op je waarschuwing reageren. Dus dat, dat is een gevaar, maar dat, dat associeert meer met stormen... regelmatige stormen dan met zo'n tsunami. Ja, dus het is gewoon terecht. En ook al aan het eind, als aan het eind van de dag blijkt dat het rustig is gebleven... is het terecht dat het afgegeven is. Ja, zeker. Oké, okay, ik dank u uh, alle twee uh, voor uh, dit moment. Thea Hilhorst uh, was dat uit Wageningen, hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw. En vanuit Utrecht de geofysicus Rob Goverst, de Universiteit van Utrecht. Zometeen na vijf gaan we uh, door met de berichtgeving over Japan vanzelfsprekend. En dan ook de ontknoping in de uh, 5000 meter. Voor de mannen op de WK afstanden in Insel met de Nederlandse kanshebbers in de laatste rits... Bob de Jong tegen Skobrev. om er maar even twee te noemen. Graag tot zo, na vijf. Ranking the News. Dit is het Nieuws van de Dag. 3. Na ja, één, dag heeft inderdaad een uh, schietincident plaatsgevonden. 2. Volgens het ministerie is uh, de vreugde daar groot over de vrijlating. Ze zijn ongedeerd en niet gemarteld. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en alles ging gewoon echt op en neer. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.